Dit is Jeroen Jepkema met het Nationaal. Thailand en Cambodja hebben een nieuwe wapenstilstand gesloten. Dat deden ze in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur... in het bijzijn van de Amerikaanse president Trump. De overeenkomst komt na het staakt het vuren... dat tot stand was gekomen na bemiddeling van Trump. Thailand en Cambodja hebben al tientallen jaren... een conflict over het grensgebied. In juli liepen de spanningen hoog op... en kwamen in een paar weken tijd meer dan 40 mensen om het leven. Trump is in Maleisië bij de ASEAN-top... een samenwerkingsverband van landen uit Zuidoost-Azië. Nadat Thailand en Cambodja hun handtekening hadden gezet... onder de nieuwe overeenkomst... maakte de Amerikaanse president met beide landen economische afspraken. Ook met Maleisië zal Trump vandaag deals sluiten... over handel en belangrijke grondstoffen. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev... zijn drie doden gevallen. Ook zijn er volgens de burgemeester zo'n 30 gewonnen... onder wie zes kinderen... Hij zegt verder dat er twee flatgebouwen zijn geraakt. Onbekend is of de gebouwen direct werden geraakt... of dat ze zijn getroffen door brokstukken van neergehaalde drones. Vannacht is de wintertijd weer ingegaan. In alle Europese landen ging de klok om drie uur een uur terug. Door het verzetten van de klok is het ochtends eerder licht... maar ook s'avonds eerder donker. Eind maart gaat de zomertijd weer in. De overzeese gebieden van Nederland kennen geen zomertijd. Het tijdsverschil met de eilanden is daarom nu weer vijf... in plaats van zes uur... In de VS eindigt de zomertijd over een week. Op de WK-baanwielrennen in Chili heeft Hetty van der Waal goud gewonnen op de kilometertijdrit. Ze reed de finale in 1 minuut en 3 seconden. Een fractie van een seconde sneller dan tijdens de kwalificatie waar ze al haar eigen wereldrecord brak. Het weer verspreidt over het land van de buien. Vooral in het zuiden wordt het vanmiddag droger met... Daar ook zon. In de ochtend waait het nog flink, maar de wind neemt later in kracht af. Door 10 tot 12 graden. Ook morgen overwegend bewolkt met buien. Dit was het nos -vernaam. ZFM verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu.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 Beter bekend als uh, Jo Leemans, geboren in Mechelen op 13 augustus 1927. En ze is niet Nederlands, ze is een Belgische zangeres. die in de jaren 50 de titel de Vlaamse Doris Deven kreeg. haar artiestenaam dankzij aan haar huwelijk met de acteur Mark Leemans. En u hoort er nu Jo Leemans met uh, Weet je nog wel? De avond in de regen. Weet je nog wel? Die avond in de regen. Het was aan regen... En de liefde heel veel leven samen.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 Voor het sober In mijn schoolagenda schreef ik duizendmaal je naam. Op mijn opklapet, je foto'tje gezet. En uren kijken naar de maan. O mooie Nelly van der Heuvel, zou je nog bestaan? We waren vijftien ongeveer.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 Vrouw geschapen, de een is zwak, de ander is sterk. De lieve heren, het zwak en sterk geschapen. Dus als het even kan, ja dan, als het even kan, ja dan, doen de vrouwen fijn het zware werk. Als het even kan, als het even kan, als het kan, doen zij het zware werk. De sterke drank moest eigenlijk verdwijnen met de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 Wit. En ieder het wat over voor een ander Dus als het even kan, ja dan Als het even kan, ja dan Laat het, ik ze allemaal uit ben. Als het even kan Als het even kan Als het even kan Een volgende probleem Ze koken zo voor arme mensen Dus als het even kan Dan vleet het daar niet van Je mag je vrouw nodig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 Van Johan Kaart met Als het even kan, Ja Dan. Dat was de opname 1961. En de rijkt Rijk de Gooier met Nelly van der Heuvel. TVM Zandvoort. De volgende artiest is Leender. De roepnaam Leen Jongenwaard. Geboren in Amsterdam op 30 maart 1927. En overleden in Nice op 4 juni 1996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 And an I God.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 Maar tijdelijk zal wel weer overgaan Kom, Kees, bekijk een staan. staan zo is onvermijdelijk Laat ze de gang maar gaan Wij weer voorbij gelijk gaan. Koekjes wegen, winkel wegen, hou maar op Doos in pakken, zegentjes plakken, klerenjob, job, Kom, Kees, er is maar tijdelijk. Zet al je zorg zijn. Kom, Kees, het gaat allemaal weer voorbij. Kees, het is nou voorlopig maar aard. Kees, het is niet van mij van de duur. Kees, het komt allemaal weer los. Kees, het is niet zo raar als het blijkt. Kees, het komt allemaal weer terecht. Kees, het gaat allemaal weer voorbij. Dames en heren, wij gaan zingen een liedje dat heet Op ieder potje past een dekseltje. En daar bedoelen we mee, dit oh. kan niet zonder dat, en zus kan niet zonder zo. En ja, dat zit even lekker, dat is nogal een lang lied. Oh, lied. Wat maakt die man een heisa, hè? He? Nou. Nee, ik even. ben er klaar voor. Ben je er klaar voor, jij rijmt, hè? Ik? Je moet rijmen, het laatste regeltje. Dat vind ik helemaal niet. Ja, Ach, Dat op. dokter Wel. komt hij. Een spekplap zonder swoertje is als een... Uh, Kom op. Is als een, uh... Had je al moeten rijmen? Uh, is als een baby zonder boertje. Maar... Op ieder potje past een... Dekseltje, en bruidje zonder sluien. Koe zonder uien. Ieder potje past een dekseltje. Nee, dat is niet goed weg. Je, je moet een dekseltje slaan. Dexeltje slaan. Dexeltje. Op het woord Oude wijzen. Oh. Oh, dat Even ik niet met, Dat dexeltje. moet ik toch weten, hè? Of neem een satéetje zonder pindazaad. Ja, we hebben En dat is precies hetzelfde als bij zonder dekseltje. De eerste vroom. vroom zo zonder Driesman zijn. Gelijk als Albert zonder heen. Oh, al die dingen horen bij elkaar. Een moer zonder boutje. Rom op zonder houtje. Daar kan potje. Oh, Pieterpotje passen. Ter En bakker zonder bruinbrood. Een luier zonder plasgroot. Oh, Pieterpotje passen. Een camping zonder tenten, eh, kan kansa zonder zitten. op ieder potje passen. en wil zonder onthulling. En dames zonder vulling. Al die dingen horen bij elkaar. En wat zou je denken van een turfschip zonder turf? Precies hetzelfde als een olifant zonder. Oh, wat moet ik al Alleen mijn vijver zonder vis. Of het manneke zonder. Voor zo al die dingen horen bij elkaar. De Belgen zonder Ukko. Eh, Vraag zonder ze. Op ieder padje past je. De Denk Een fiets zonder bal. Nou, zonder om Op ieder Ik sluit Gaat wel een beetje zeer doen, nou, vind ik. hè. Oh, jongens, stel je niet zo. Moet je, als je zoveel, je zoveel slaat, slaat, een als je zoveel slaat, gaat dat schrijnen. Dan moet je zo hard slaan. Dus ik sla nu even niet meer. Ik sla even over. Kan ik ook Kun ik even slaan, over slaan? Maakt niet slaan uit. Is niet jammer. Is... Oké. Okay. Slaan gewoon Gaan niet Dat stijg ik net tegen. Kan die weer? Ja.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 Precies hetzelfde als Tantelin zonder korset. En liefst ik grillen zonder grill. Om oh, maar ben gaan zonder pil. Al die dingen horen bij elkaar. Ja, dat vind toch wel zonde eigenlijk. Maar, he, dat we het ben niet ben meer ben doen ben die van die deksels ja. Maar ja, toetser, dus ja, je kunt het niet allemaal getoetseren. Aan dus het dus aan je kunt het, het niet doen. Hier. Nou, wacht, wacht. We zeuren over dat zeggen. Nee, is een goed idee. Als ik nou zo doe. Daar kan ik Dekseltje En dan voel ik het niet natuurlijk Wel klein stukje Dekseltje Dekseltje Dat is heel beter, helaas, dan voel je We Gaan weer Perfect De heide zonder hutje Stop aan de woord tasten. Dekseltje Een vogel zonder veren En dan komt die je niet kan keren Hoppieter, patje, pas op dekseltje. Een auto zonder motor. Een boterham zonder boter. Ja. Hoppieter, oh, patje, pas op Ja, Hij springt zelf op m'n schoot. zei. broer zonder zijn broer mee. zonder, zonder komkommer. Al die dingen horen bij I don't going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 Die oude plek hier in Amsterdam Waar ik al malen kwam En waar ik altijd weer wil zijn Het Waterlooplein Oh, oh, Waterlooplein Oh, oh Waterlooplein Is mooi en heel te gelijk Aarmoedig en toch ook Het Is weer moet het de sleutje gein, Het Waterlooplein Een vogelkooi, een man chine zonder spoor en alpirood kost bijna niets een roestige fiets de koopman zegt het is echt antiek je zweert en wringelt om een bic zo wordt het ook zo moet het zijn op Waterloo plein oh Waterloo plein oh, waterloodplein. oh waterloodplein. is loyale leef zijn actieve herzig toch hoor ik je speel goed met de schuitje In en naak eten etenlaag je maar dan zonder Die Amsterdamse rommelmarkt, van alles bij elkaar geharkt.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 Bon, bon. Chiri, miri, bon, bon, bon, bon. In Spanje vond ik een liedje, ik hoorde het langs het strand. Het was op dit melodietje, lacht de zon in het zand. Het kriebelde aan je benen, het zat ergens op je rug. Het kroop langs je blote tenen, naar je hals en dan weer terug. In de bron, in zon, in La la la la la la la Elke terrasje daglang kauwje. La la la la la la la la la, la, la, la, la, la, la. Chiri pom -pom -pom -pom. chiri is heel bijzonder Dit liedje dat maar je rijk Nu hoor je het in de polder In de stad En langs de dijk Als je het niet gelooft Zing het dan maar na La la la la la la la Zelfs een pessimist Zegt nog lachend ja La la la la la la la la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 Het en ook. Hij hield haar netjes overeind De juffrouw zei weer: de zuster ze had toch gelijk En dit doe ik nooit meer ja. kom op Loopt dus zo alleen in de regen, juffrouw Mag ik u een eindje vergezellen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 Nee, die zoenen op het zebra pad, dat mag beslist niet la, la, la, la, la, la, la. Wanneer ik met mijn vriendje ga wandelen in de stad Dan steek ik altijd over op het veilig zebra pad Maar als mijn vriend wil stoppen en vragen om een zoen Dan zeg ik altijd duidelijk Nee, niet zoenen op het Al Allijk, die keer je dat. Het kan niet in de stad. Nee, niet zoenen op het zebrapad. Dat mag is niet wat.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 Siska, mijn Siska, die trek het je niet aan Want straks is het donker en kun je schieten gaan Heer Rony, mijn als dat mijn vader ziet Maar Siska, wat denk je, hij merkt dat zeker niet Ik zet wel een ladder onder al het raam We hebben dat samen al zo vaak gedaan Vandaag gaan we naar de kerkers in de stad Van de schiet en gaan we naar de reuze rand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 We schieten samen naar de blizzelrappes. Oh, de kermis daar is al nu op de En bovenin ben jij een zoen. la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. la. All the day. Ik mis je elke dag Maar ga nou mijn jongen Als pa je hier een zacht Tot zo dan mijn Siska, En hoor je zacht je naam Dan sta ik met mijn lover Onder aan je raam Vanaf ons gaan we naar de kermis In de stad Van de schiet en van de naar Het reuze lot de kermis daar is altijd wat te doen En boven in dat reuze lot Krijg jij een zoen Ga Kom ik er op visite, nou dan staat het klaar, dan klaar. Dat zijn een zwievertje, een rare zwievertje. Onze zwievert met z'n uit z'n slikersloen. Dat zijn zwievertje, rare zwievertje. Onze zwievert is iets van de dingen doen. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berg hooi. Daar ligt je lekker warm in, daar droom je ook zo mooi. Die raak ik niet graag kwijt, maar één man die bedreigt me, dus brons door zo'n gezicht.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 U ja, luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Toen ik in de kazerne kwam, toen zijn we de voerier. Doe jij je burger, uit en kom dan maar eens hier. Hij gaf me toen van allerhand de hele zaak compleet. Maar toen ik ze maar als ze werd, ontslaagde ik een kreet. Oh, sergeant, ze hebben me sokken gestolen. Oh, sergeant. Ze hebben mijn schoenen verpikt, mijn poetjes zijn verdwenen en nu zien ze mijn blote benen. Ze hebben het in de sexy op mij vermikt, Mijn onderbroek met bandjes, en die was ik al dadelijk kwijt. Verdwenen is mijn etensplek in zulke korte tijd. Mijn broodzak en mijn veldfles die zijn voetsie alle twee. En het is vandaag een oefening met brood en golfje mee. O sergeant, ze hebben me sokken gestolen. O sergeant, ze hebben me schoenen gepikt, Mijn voetjes zijn verdwenen, en nu zien ze mijn blote benen. Ze hebben het in de seksie op mij gemikt. Er zit niet anders op vandaag, als er geblazen wordt, dat ik in mijn burgerpak ga op het rapport. Sergeant, doe help mij de brand, dan sta ik niet voor gek. Och, maak me dan naar de kamer wacht, dan hou ik me gedekt. O, oh, sargiant, ze hebben me zongen gestolen. Oh, sargiant.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 Dat moet jij niet doen, Roze Marie. Zo de heren te charmeren, duidt niet op mijn Roze Marie. Alle mannen maken plannen, denken slechts aan jou, Roze Marie. Want jij bent hun ideaal, ideaal, ideaal. Want jij bent meugdig die, die jou... Kleine blonde Marianne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 The on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 Bij elk ander zoveel kussen gaven Dat ogenblik, mens schat, vergeet je niet Dit is ZFM Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken Dit is ZFM ZFM